zijn de e-mails gewist, volgens de NSE. De dienst ligt onder vuur na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Oud-president Mubarak van Egypte wordt na zijn vrijlating onder huisarrest geplaatst. Dat meldt de staatstelevisie. Een rechtbank bepaalde vandaag dat Mubarak het begin van zijn nieuwe proces in vrijheid mag afwachten. Hij heeft volgens de rechter lang genoeg in voorarrest gezeten. De vrijlating van Mubarak zou waarschijnlijk heftige reacties hebben opgeroepen. En op grond van de noodtoestand heeft het leger besloten hem huisarrest op te leggen.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 Een van de twee bestuursleden van zorginstelling Novo legt zijn functie neer. Volgens de Raad van Toezicht is het draagvlak voor de bestuurder binnen en buiten de organisatie te klein geworden. In de verklaring van Novo wordt niet verwezen naar de ophef, naar de dood van een bewoonster, in een tehuis van Novo in de Groningse plaats Onnen. Dan nog het weer. Vannacht toenemende bewolking en later langs de westkust... en in het zuidwesten wat lichte regen. Overdag in het noordoosten de meeste zon en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Met vannacht een cabaretier die een crooner werd, Een koele crooner, Thijs Maas. In 2007 won hij tijdens het concours om de Wim Zonneveldprijs... zowel de jury als de publieksprijs. Twee theatervoorstellingen volgden, één en Genade... waarvan de laatste werd genomineerd voor de Nederlands Hoop... de jaarlijkse prijs voor de meest veelbelovende cabaretier. Maar toch gooide hij daarna het roer drastisch om... Hij koos voor de muziek, ging liedjes zingen, vooral liedjes zingen van zichzelf... en ook liedjes van anderen waarvan hij gewild had dat hij zelf had geschreven. Begeleid door drie jazzmuzikanten. En de liedjes uit die voorstelling verschijnen nu op een cd... die kortweg Studio heet. Thijs Maas, mijn gast vannacht in Casaluna. Thijs, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Een beetje bezweet nog, want je komt van de tennisbanen. Klopt, ja. Ik heb uh, vanavond gespeeld. Uh, in wedstrijdverband? In wedstrijdverband... Uh... Ja, ik heb op de clubkampioenschappen van Joy Jaagbrad gespeeld. En dat heeft verder niet heel veel om het lijf... maar ik, uh, ik vind het toch erg belangrijk om te vermelden dat ik gewonnen heb. Kijk, en nou, wat betekent dat? Dat betekent dat ik meer punten heb gescoord dan mijn tegenstander... en dat ik zaterdag de halve finale mag spelen. In jouw categorie? Komt dat zien, ja, in mijn categorie, ja. En dat is uh, de laagste die mogelijk is. Uh, dat wel, ja. Maar een kampioenschap gloort wat dat betreft. Ik, ik, ja, ik ga er wel een beetje van uit, ja. Ja. ja. Niet alleen dus in de theaters te zien, maar ook op de tennisbaan, Thijsbaas. Thijs, Thijs um, toch maar over het theater dan vannacht, hè? vind je dat goed? Um, ja. In je eerste voorstellingen zong je natuurlijk ook liedjes. Maar uiteindelijk koos je pas bij je derde voorstelling, die je concert heette... vrijwel helemaal voor de muziek. Dat heeft dus best even geduurd voordat je die definitieve keuze maakte. Ja. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Mm, nou, mijn grootste liefde was... Eigenlijk altijd al wel het schrijven van liedjes en het zingen van liedjes. Maar ik had het, uh, het idee dat ik het toch nodig had... om een groter verhaal te, te, te maken en ook daarin uh, verhalen te vertellen... om die liedjes in te kunnen passen. Dus als, dat ik een kader daarvoor nodig had. En het vertrouwen dat de liedjes op zich kunnen staan... dus dat ik echt een theaterconcert kan uh, brengen... en dat dat voldoende is, dat kreeg ik pas, uh, dat kreeg ik pas later... En uh, ja, ik, ik heb ook eigenlijk nu voor het eerst dat ik me uh, niet meer schaam... voor wat ik doe op het podium. Ik had altijd toch nog iets van schaamte erbij. En met deze liedjes, uh, daar, durf ik, daar durf ik voor te staan. En ja, daar is blijkbaar tijd voor nodig geweest. Ja, ja. Om, om je zeker te voelen ook. Heb je dat uh, overkoepelende verhaal dan helemaal losgelaten? Of vertellen al die liedjes bij elkaar? Uh, die je zong in de voorstelling uh, concert... Vertellen al die liedjes bij elkaar een verhaal? Ja, die liedjes vertellen wel een verhaal... maar niet meer zo uh, letterlijk. Dus niet een anekdotisch verhaal. Maar meer een thematiek die wordt uitgewerkt. En waar dus zeker ook wel een spanningsboog in zit. En een, uh, en een opbouw. Maar niet echt een plot. Nee, de liedjes moeten het werk doen. De liedjes brengen je in een bepaalde sfeer. Gaan over een bepaald thema. Ja. Maar het is niet een verhaal van A naar Z. Precies. Nee. Je hebt je ook eh, bijgeschoold hè, als het gaat om zingen. Je hebt de Kleinkunstacademie gedaan. En daarna ben je ook nog een masteropleiding gevolgd aan het conservatorium. Ja, ja om, eigenlijk om dezelfde reden. Omdat uh, de muziek voor mij altijd uh, uh, misschien wat meest wezenlijk was. Maar mijn uh, muzikale achtergrond nog vrij beperkt was. dat Ik, uh, ik had niet uh, de, de, de mogelijkheden om me uit te drukken zoals ik het wilde. Dat gevoel had ik. En toen was daar een nieuwe master... Uh, en master Theater, Zang, Jazz heet het. Dat is van de Amsterdamse toneelschool Kleinkustacademie. En uh, het conservatorium, de lichte muziekafdeling. En ja, echt bedoeld voor mensen zoals ik die een theaterachtergrond hebben... maar zich muzikaal willen verdiepen. Of andersom, zangers die meer theater willen. En Dus dat heb ik nog twee jaar gedaan. En in 2010 ben ik daar afgestudeerd. Met een voorstelling, met de muzikanten met wie ik nu op het podium sta. Ja, want die muzikanten heb je daar ontmoet tijdens die uh, opleiding? Ja, ik, ik kende de pianist, Thijs Kuppen van Horen Spelen. En ik heb hem gevraagd om mij te begeleiden bij mijn afstuderen. En, en aan hem gevraagd uh, met welke drummer en, en bassist hij zou willen werken. En hij kwam met uh, Klaas en Olaf, godzijdank. Klaas van uh, Donkersgoed en Olaf Meijer. Ja. Olaf Meijer, de contrabassist, en uh, Klaas van Donkersgoed, de drummer. Dat zijn echt jazzmuzikanten. Het was ook een zangopleiding, theaterzang-jazz... Uh, dat heeft ook een stempel gedrukt op de cd die je nu uh, gemaakt hebt. Ja, het is inderdaad uh, behoorlijk jazzy geworden. Ja, op die opleiding heb ik me verdiept in de vooral eigenlijk in de, in de jazz standards en uh, dus ook in de in de muzikale stijl die daarbij hoort, de manier van zingen. En ben, nou, ik, ik had altijd wel alle voorliefde voor Crooners en voor, voor, die, voor dat soort nummers. Uh, maar dat is daar uh, groter geworden. En ook uh, is daar besef gekomen dat ik misschien zelf daar meer mee zou kunnen doen. Dus, dat je uh, ook een crooner zou kunnen worden. Als het ja, en, en, en een Nederlandstalige crooner. Iets wat er uh, volgens mij niet echt is. Um, Want wat is een crooner, voor wie dat niet weet? Um, maar ja, Als ik het goed heb, komt het, het begrip crooner... is ontstaan toen de microfoon werd uitgevonden. Omdat uh, crooner betekent iets als zacht zingen, uh, kreunen. En dat kon pas toen de microfoon er was. Daarvoor moesten de zangers natuurlijk het hele orkest overstemmen. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat, dat, dat brengt met zich mee dat, dat, mensen, dat, dat die zangers uh, lui kunnen zijn... en, en zacht kunnen zingen, die dynam, dynamisch uh, veel grotere verschillen kunnen maken. Uh, ja, dus, en, en, en ja, het grote voorbeeld is natuurlijk Sinatra. De man die, dat, die daarvan uh, de, de, de vlees geworden crooner... Van, ja. Hij was dat in, in zijn hele uitstraling. Dus het heeft ook altijd een soort koelheid en, en de, de goede pakken. En dat hoort daarbij, ja. Ja, jij draagt ook die goede pakken, eh, strak gesneden. Een zekere koelheid is je ook niet vreemd. De stijl, dus niet alleen de muzikale stijl... maar ook de stijl van die man, spreek je dus ook aan. Uh, ja, zeker. En ik zag het ook, ook voor me toen ik deze voorstelling ging bedenken... dat uh, het, het eerste beeld wat ik had, was mijzelf in een, in een blauw pak... voor, uh, voor, voor een jazz-trio. En uh, die, in, in die vorm zit eigenlijk ook uh, voor mij al veel inhoud van het programma. Namelijk, uh, ja, een soort, het, het gaat over iemand die, die probeert perfect te zijn. Dus die alles goed wil doen. En, en daar hoort dat, dat strakke pak bij. En, uh, en die muziek die op een bepaalde manier heel, heel glad en, en ja, heel, heel lekker moet, moet lopen. En op een gegeven moment komen daar dan basjes in. Maar, dus dat is... Um, vaak zo dat dan het idee van de vorm ook al meer inhoud in zich heeft dan dan ik in eerste instantie dacht. Ja, maar je bent ook zo'n man. Je draagt vandaag ook hier vannacht, in Kaats-Luna... ook dat strakke pak. Ja, maar dat komt omdat, ja, van de tennisbaan. Dat komt omdat er een webcam aanwezig is. Alleen daarom? Ja, nee, nee, nee. Ja, ik, nee, ik heb geen spijkerbroek inderdaad. Ik vind dat ook wel prettig uh, om om uh, ja, mijn pak te dragen. Ja. Ik, ja, dat, ik, ik ben wel zo'n man, denk ik. Ja, ja de ja. man die je bent neem je ook mee naar dat podium, wat dat ja, betreft. Ja. Het, het is een stijl die er inderdaad volgens mij ook nog niet is. Nederlandstalige crew. Nou, jullie omschrijven het zelf als Nederlandstalige pop... op de grens van jazz en theater. Ja, nou ja dat, uh, uh, dat is natuurlijk mijn, mijn achtergrond. In eerste instantie dat theater en met, met die muziek en met die mannen erbij. Um, dat was ook wat ik voor ogen had om de, uh, de muziek en de tekst daarin... Uh, gelijkwaardig te laten zijn. Iets wat vaak in, in kleinkunst. Het is toch vaak heel tekstgericht. Ja, dan gaat het om de boodschap, gaat het om het verhaal. Ja, en dan is de muziek, uh, hoewel soms fantastisch. Uh, wel toch meestal dienend. En ook um, muziek die niet door. waar geen puls in zit, die niet doorloopt, die niet per se lekker is. En ik wilde dat graag uh, combineren met deze liedjes als resultaat. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar een liedje van dat album, Studio. Het album is nog niet verschijnen. Verschijnt 23 september ja. tijdens een presentatie in Toomler. Wij hebben een soort van de primeurtje dus uh, vannacht. We laten veel stukken horen van het album. Uh, dit is het liedje waarmee het album opent. Jij schreef zelf de tekst. Uh, Thijs Kuppes schreef de muziek. Dit is geen reden. Ik onthoud na één ontmoeting hoe je heet. Ik ben aardig en gewassen. Je kunt mij met vertrouwen op je dagboek laten passen. Je verjaardag zal ik nooit vergeten. Ik koop cadeaus, maar geen clichés. Ik spreek zorgvuldig en ik lees. Er is geen reden om niet van mij, niet van mij te houden. Ik houd deuren open en schuif stoelen aan, ben niet verlegen of verslaafd, ik ben bescheiden en beschaafd. Als het koud is, bied ik jou mijn jasje aan, ik ben zorgzaam en attent en mijn couscous is ongekend. Er is geen reden mij niet van mij te houden, want ik doe alles goed. Ik verander als het moet, en anders ben ik ook zo weer de oude. Natuurlijk maak ik ook wel eens een fout. Ik laat me voor de vorm verslaan, zal glorieus de mist ingaan. Dus er is geen reden dat je niet van mij, niet van mij houdt. Zuchtig en niet grof Ik geef je aandacht als je wil Ben ik hele dagen stil En ik luister naar je Of ik zal heel goed doen alsof Ik weet van wijn, ik hou van jazz Ik ga voor stijl, niet voor succes Er is geen reden van mij te houden, want ik doe alles goed, ik verander als het moet En anders ben ik ook zo weer de oude Er is geen reden om niet van mij, niet van mij te houden Dus laat ik je geen keus, hij staat hier voor je neus Dit is de man waar ik een leven lang aan bouwde Er is geen reden om niet van mij, niet van mij, niet van mij te houden geen reden van Thijs Maas terug te vinden op zijn binnenkort te verschijnen album Studio. Thijs Maas is mijn gast vannacht in Casaluna. Nou, ik zit dus naast de ideale man, vriend en schoonzoon zo te horen. Uh, ja, dit is de opening van de cd. Dat is belangrijk om erbij te zeggen. Want, uh, Voordat de barsjes verschijnen. Ja, precies. Ja, want uh, dat, is dus, dat is inderdaad het, het thema dus van de voorstelling. Dat, um, ja, dat ik... Dat mensen vaak hun, hun best doen om andere mensen geen reden te geven om niet van hen te houden. Wat toch een soort gekke omdraaiing is. Um, en ik kom er dan langzaam in de voorstelling achter dat mensen juist houden van die imperfectie. Um, ja, van. Nou, er was, eigenlijk, er was een zin uh, van Leonard Cohen. Uh, die hoorde ik samen met de, met de drummer. Of die wees me er zelfs op. En uh, uh, die gaat zo: dat is. Um, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dus inderdaad, daar waar het, waar het misgaat, daar leeft het ook. Het perfectie is ook een soort dood eigenlijk. Dus ja, toen, toen wist ik het van dat, dat is het. Dat, dat, daar, daar gaat het over. Daar, ja. daar gaat het eigenlijk al over. Ja. Ben jij zo'n perfectionist? Uh, yeah. Want je zei dat ja, eerst ja. van uh, dat ik, dat mensen. Uh, uh, gaat dit ja. over jou of gaat dit over mensen? Ja, het, het gaat wel over mij, maar eigenlijk uh, uh, is, vind ik dat, is dat niet zo heel interessant. Um, Waarom niet? Want jij zingt het. Ja, het is wel, in, het is wel interessant misschien voor jou... Of, of misschien vinden mensen het wel interessant om dat te, te weten. Maar um, eigenlijk maakt het niet uit of het echt, of het echt is... Uh, als het maar een soort waarheid bevat die toch universeel is. En uh, hoewel deze thematiek uh, heel erg op mij van toepassing is... Uh, geloof ik dat, dat, dat die herkenbaar is ook. En dat, dat die universeel is. En dat die daarom ook uh, ja, dat er daarom een voorstelling van gemaakt kan worden. Ja. Laten we het vooral over jou hebben vannacht. Hmm. Ben jij die perfectionist? Ben jij de man uh, waar je een leven lang aan gebouwd hebt? Ja, ik ben wel een perfectionist, ja. Zeker. En hey. hoe uitzicht dat? Oh, uh, dat, dat uitzicht in... Uh, dat ik me heel erg kan verliezen in details. Um, ja, bijvoorbeeld met de cd. dan Het, het, het maken van zo'n cd-boekje... dat is voor mij een, het is een enorme klus. Uh, terwijl eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Maar um, ja, ik blijf het dan controleren op of er geen of er geen uh, spelfouten of diepfouten in staan... En of de opmaak wel hetzelfde is op elke bladzijde. En gewoon ja, details in plaats van de grote lijnen. Dat, dat is in ieder geval het gevaar van de, van de perfectionist. Mm -hmm. um, en bij het modelleren van je eigen karakter... Een eigen karakter als mens bedoel ja, je Ja, ben je daar ook een, een perfectionist in? Want je, je zingt over die man die een leven lang aan zichzelf ja. bouwt. Ik heb een mooie uh, quote gevonden van Mike Peek. Dat is een recensent van het uh, blad Het Parool. Die schreef de aanleiding van de voorstelling uh, die uh, speelde in Amsterdam... een paar maanden terug. Thijs Maas heeft vermoedelijk nooit last van verkeerde vrouwen in zijn broek... en lelijke vrouwen in zijn bed. Mm -hmm. Dat is het beeld wat, wat je bij hem oproept. Ja, nou is het in het theater ook wel uitvergroot... Um... Maar nee, ik ben die perfectionist. Ja, ik ben heel, ook wel veel bezig met, uh, met het goed doen. Ik wil al, alles goed doen. Impleaser? pleaser? Ja. Uh, ja, dat is ook het gevaar. Dus ja, dat, ben ik, dat kan ik zeker zijn, ja. ja. Uh, en gelukkig met de voorstelling kan je er lang over nadenken... en dan kan je dat eruit uh, halen. En er is natuurlijk ook een regisseur die daar, die daar scherp op is... Uh, maar ja, het heeft, het, het heeft natuurlijk twee kanten. Maar de, nou, dit bijvoorbeeld, dat ik nu zeg, het heeft twee kanten... dat is die perfectionist aan het woord. Die alles wil nuanceren en alles helemaal juist wil vertellen en wil doen. En ja, de man uh, die geen ja. reden wil geven om niet van hem te houden. Precies. Zoals het ware. Ja. Aan de ene kant... Brengt je dat ver? Kan ik me voorstellen dat perfectionisme... Hè? dat cd-boekje zit er prachtig uit. Er zit er geen spelfout ja. in. Ik heb ze niet kunnen vinden. Ik ook nog niet. Aan de andere kant kan het je ook misschien in de weg staan. Uh, ja, het kost veel tijd sowieso. Um. En uh, het, is, uh, het is moeilijk om op een... Ja, wat dan uh, vaak tegenwoordig flow uh, wordt genoemd... om daar op te komen. Dus om, um, ja, om het... Uh, gevoel en de intuïtie, om dat de vrijheid te geven... dat is lastig voor mij mm -hmm. vaak. Dus ik zit toch uh, vaker dan te denken... En, en er van alles over te vinden. Uh, dus um, nee, in die zin staat het me ook in de weg, ja. Maar staat het daarmee ook in de weg... Uh, om, om jezelf te zijn, uh, op het podium bijvoorbeeld? Uh, ja, en. Construéer je een personage op dat podium? Dat doet natuurlijk okay. iedere theatermaker. Ja, op, dat op zeker wel. Ja, maar dat is ook misschien bij, bij theater inderdaad gebruikelijker dan in, in, echt ja. in de echte pop. Ja, dat is, waar. Die zin dat, is waar. Wel, dat is waar. In die zin is dat wel echt mijn, mijn theaterachtergrond ook. Um, ja, even denken hoor. Lastig, lastige vraag is dat ook. Ja. Ik weet het even niet zo goed. Nee, maar als je zo perfectionistisch bent, dan kan ja. ik me voorstellen... Dat je, dat je voordat je de deur uitgaat al een kwartier verder bent, bewijs van spreken. En je de hele dag ook bewust bent van het feit dat je wel het perfecte antwoord moet geven... of uh, het perfecte drankje moet bestellen ja. of uh, het perfecte gesprek moet voeren. Ja, precies. Maar zo, het is natuurlijk ook, het is ook niet zo ziekelijk hoor, dat het zo ver gaat. Maar nee, uh, uh, of het dus in de weg staat om mezelf om te zijn, zei je, hè? ja. Um, ja, het Misschien is dat een flauw antwoord... maar het is natuurlijk ook wel voor een deel wie ik ben. Dus het past mm. ook wel bij me. Uh, maar nee, zeker... Het, ja, het, het, het lastige is dus inderdaad dat, dat uh, het, het veroordelen van je eigen gevoel... Uh, dat is denk ik wel een bron voor het meeste ongeluk van mensen. En uh, dat heb ik als perfectionist wel... Um, ja, kan ik daar wel last van hebben, ja. ja. Dus dat, dat zit me dan in de weg. En ja, als je ervan uitgaat dat het gevoel is wie je echt bent wat misschien zo is, dan, uh, dan is dat lastig soms. Laat je je makkelijk kennen? Mm. Ja, ik ben, ik ben eigenlijk denk ik best open in, het, uh, in, in, de, in de woorden, in wat ik zeg. Maar of mensen mij vaak emotioneel zien bijvoorbeeld, uh, dat zal niet zo vaak. Dat is misschien voorbehouden voor de mensen die ik echt goed, die ik echt goed ken. En waar ik uh, niet meer bang ben dat ze me zullen afwijzen. Hmm. Heeft dat er ook mee te maken? Dat je jezelf corrigeert om dat maar te voorkomen? Ja, ja, dus omdat, ja inderdaad dat, dat ik mensen dus niet die reden wil geven om niet van me te houden. Hmm. Ja. Terwijl als het gebeurt, en als ik bijvoorbeeld uit mijn vel spring... wat me ook niet zo vaak overkomt... Dan, dan, dan voel ik daar zelf ook een soort kracht bij. Uh, uh, ja, omdat het me dan eigenlijk niks meer kan schelen. Dan ben ik er grens over. En dan... dus. Dan is het heel bevrijdend ook. Ja. Dan ben je misschien nog wel krachtiger... dan, uh, dan ja, dat je jezelf perfect model yes. Ja, Er ja. wordt hm. ook wel uh, over jou gesproken als een dandy... als een arrogante jongen op het podium. Dat is een, een, een, een omschrijving die in het begin van je carrière terugkwam. Ja. Die lees je nu opnieuw. Uh, is dat iets wat, wat, wat uh, je bewust creëert? Of is dat iets wat je eigenlijk oproept, maar niet wil oproepen? Mm, nee... Het is wel iets wat ik aan mijn reet heb hangen. Uh, maar ik probeer het wel te gebruiken. Dat is volgens mij ook wat. Uh, wat, klein, wat goede kleinkinders hmm. zou moeten doen. Tenminste, dat. ja. Is dat, dat wat, wat iemand vanzelf meeneemt, een podium op. Dat gebruiken of misbruiken. Dus dat, ja, dat probeer ik wel. Uh, nou ja, en. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik net zei, dat, er ook, dat, dat juist de. de imperfectie. Uh, ja, die, die, die zijn er eindeloos veel bij mij. En, uh, uh, maar ik kies er dan wel voor om te beginnen met neerzetten... dat ik een zogenaamd perfecte man ben. En dat is natuurlijk super arrogant. En ook de, de, de controle die uitgaat van, uh, van de muziek die we maken. Tenminste, zeker bij dat lied dat we net hoorden. Ja, dat, dat heeft iets, iets achterloos. Zoals, ja, misschien Sinatra dat ook aan zich geheet kon hebben. Dat je denkt, ja... Hij staat die had er, er staat ook staat een in zijn uitstraling. Hè? Ja, hij staat er een beetje boven. Of zo. Ja. Maar als het daarbij blijft, dan zou het denk ik uh, niet uh, goed zijn. Dus ik hoop niet dat dat zo is. Maar uh, ja, ik heb het wel aan mijn reet hangen. En Daar kan ik ook niet zo heel veel aan veranderen, denk ik. Nee, je gebruikt dat. Ik hoop het, ja. ja. En je laat zien dat, dat die perfectie zeer betrekkelijk is. Uh, nou, heb je drie voorstellingen gemaakt? De tweede voorstelling die je maakte, uh, genade is eigenlijk een uitzonderlijke voorstelling in je oeuvre. Want daarin brak je eigenlijk met dat beeld van die man in dat strakke pak. Je had liet een baatje staan. Je timmerde als een moderne Martin Luther... Uh, uh, uh, vrij bozige stellingen aan de wand van het uh, theater. Je wilde uh, vertellen ja. wat er wat, wat, uh, mis was in de wereld. Uh, waar kwam dat engagement op dat moment vandaan? Uh, uh, ja, het was... Er leeft sowieso iets, of er leeft misschien sowieso nog steeds iets bij uh, cabaret-critici uh, en ook uh, juries, dat, dat, er, dat cabaret geëngageerd zou moeten zijn. Uh, dat werd mij ook vaak uh, voor de voeten geworpen. Uh, je hebt het zelf ook nog ooit, ooit eens tegen me gezegd. Eh, ik ben uh, ooit een jurylid geweest. Ja, ja dat precies. Nou ja, nee, al dan niet terecht of zo. Maar, maar um, <kwijnt> uh, ja, dus. dus uh, ik had het idee dat ik me daartoe wel moest verhouden. Ik was daarmee bezig. Maar wilde je je daar ook toe verhouden of vond je dat dat moest? Was dat ook weer de perfecte man die dat ook uh, moest gaan uh, onderzoeken? Nee, het, het hield me toen ook echt bezig. En uiteindelijk werd het een voorstelling uh, over engagement. Dus niet... Uh, dus de dingen die ik in die voorstelling van de wereld vond... Uh, ja, dat hield eigenlijk geen stand. Uh, het ging veel meer over het engagement. En um, dat... Het echt zeggen wat je vindt op een podium... niet interessant is eigenlijk. Dat dat toch meer een, uh, iets is voor een praatprogramma. Nu bijvoorbeeld. Of een column. Of, maar dat is, uh, je moet het toch vorm geven. En, uh, uh, en de ironie aan toevoegen. Of uh, ja, in ieder geval een soort tegenkant. Um, dus, dus dat is uiteindelijk wat ik daarmee wilde zeggen. En niet zozeer... Uh, dat er iets mis is met de wereld. Ja, dat is er wel, maar ik weet het. Ik, ik, cabaretiers zijn ook niet. Dat zijn geen, ik, ik ben geen filosoof, ik ben geen intellectueel. Het enige wat, uh, wat je als theatermaker misschien kan doen, is mensen een ander perspectief geven. door, uh, ja, door, door een goede grap of een lied. Of, maar dat zijn geen wereldschokkende originele ideeën. Hebben we een liedje uit die voorstelling genaderd? Dit is het liedje Stekenblind? Daar sta ik dan in het volle licht Alle ogen op me gericht Het is toch eigenlijk geen gezicht Hoe ik daarvan geniet En ik kijk wel om me heen Maar ik zie geen reet En ik maak mezelf wijs Dat ik echt niet weet Hoe bleek ik zie S'avonds tot een uur of tien Laat ik heel de wereld weten wat ze niet zien En hoe bekrompen ze wel zijn Zing ik in mijn refrein stekenblind blind en vroeg oud Verwaand, verwend, dom en ijskoud woon ik dan in de grote stad en ik wandel door het huis in mijn blote gat Wat maakt mij dat uit? En ik vind dat ik dat doe om mezelf te zijn want God, ik heb genoeg van alle schone schijn denk ik, als ik de gordijnen sluit Ik draai een kleintje wiet en op mijn oude pick-up draai ik een lied een schorre stem door de speakers alles en iedereen is fout steken blind en vroeg oud verwaand verwend dom en ijskoud en één pot nat en zonder woorden schat Nou, daar zit ik dan in het nachtcafé. En ik heb mijn pen en mijn bloknoot mee. Maar het loopt niet echt. Ja, ik schrijf wel wat over macht en geld. En hoe de overheid je schuldig maakt, aan staatsgeweld. Maar ik vind het slecht. De akkoorden zijn al klaar. Dezelfde mensen in de zaal. Als vorig jaar. En ik zing hen toe. Je bent allemaal doodsbenauwd, stekenblind en vroeg oud, verwaand, verwend, dom en ijskoud, en één pot nat en zonder woorden, schat, en eenzaam, wist je dat? Casaluna. Helco Span. En mijn gast vannacht in Casa Luna is de man die u net hoorde, Thijs Maas. Uh, hij was cabaretier, hij is nu uh, crooner. Uh, met nog wel een paar cabareteske trekjes in zijn uh, liedjes. Hm. Uh, hij uh, brengt binnenkort het album Studio uit. Daar uh, gaan we liedjes laten horen vannacht. Hebben we ook al gedaan. En uh, zo dadelijk uh, uh, kunt u ook uh, een cd winnen van Thijs Maas. Dus uh, blijf luisteren, zou ik zeggen. Uh, Thijs... Uh, alle teksten zijn van jouw hand. of Althans, vrijwel alle teksten op het album zijn van jouw hand. Ja. Soms zijn het originele teksten. Soms zijn het vertalingen van mensen die je bewondert. Randy ja. Newman bijvoorbeeld, Paul McCartney. Um, ik ga je echt een compliment geven voor die teksten. Ik vind ze echt punt gaaf. Ze kloppen echt van A tot Z. Dankjewel. Hier is toch wel weer de perfectionist aan het werk geweest. Ja. En hier geniet ik er heel erg van. Ja, ja, ja. Nee, dat... Uh... Ja, dat, ik ben ook lang bezig met inderdaad die teksten precies zo te krijgen als ik ze wil. Dus ik ben blij dat dat overkomt, ja. Hoe werk je aan zo'n tekst? Oh, dat, ja, dat wisselt wel heel erg. Het, het, um, vaak begint het met een zin. Dus een, een, een idee die dan uh, ja, in een zin terechtkomt. En dan blijft die zin in mijn hoofd spoken en dan ga ik het uitwerken. Mm. En dan zo snel mogelijk een eerste versie maken en dan vervolgens uh, puzzelen tot die, uh, tot die goed is. Hoe gaat dat puzzelen in zijn werk? Poeh. Um, nou, uiteindelijk komt het erop neer, denk ik, dat, dat ik... Uh, ik lees het terug en dan... Ik weet eigenlijk waar ik niet tevreden over ben, toch. Maar dat kost tijd voor ik dat toegeef. <laughs> Omdat ik dan bijvoorbeeld een, een, een rijm heb die ik mooi vind... of een beeld waarvan ik denk dat het poëtisch is... en dan er komt er een moment waarop ik het weggooi. En uh, dat kost gewoon tijd om te herkennen. Dus een kwestie van kill your darlings? Zeker, ja. Mm. ja hartstikke. Ja. En ook een kwestie van zoeken naar uh, mijn eigen woorden. Wat bijvoorbeeld vaak gebeurt als mensen kritiek geven op iets... is dat ze dan een, een andere oplossing geven. Bijvoorbeeld zeggen, je moet dat woord gebruiken... in plaats van dat woord dat je hebt. En uh, dat is eigenlijk nooit... Goed, geloof ik. Je kan beter zeggen, dat woord werkt voor mij niet. En dan, ik moet toch precies de woorden zoeken die ik uh, wil. En dat, uh, ja, ook al zit die kritiek alleen maar in mijn hoofd, dat, dat kost tijd, ja. Hoe lang werk je aan een tekst? Van die ene zin tot een tekst die voor jou zingbaar is? Ja, dat duurt denk ik een paar weken. Maar dat is helemaal niet iets full times. Dus uh, ik, op een gegeven moment dan, dan is er zoveel idee dat ik de tekst moet uitwerken. En dan... En dat doe ik dan in een paar uur of op een avond. Dan werk ik een eerste versie uit. En vervolgens blijft dat dan sudderen. En komen er momenten dat ik er weer even aan zit. En ook als ik de muziek erbij ga schrijven... in de gevallen dat ik dat zelf heb gedaan... dan verandert, uh, dan verandert die tekst ook weer. Omdat het, het metrum of het ritme van de muziek dat dan weer uh, aangeeft. Ja. Het is een puzzelstuk als het ware. Duw moment dat het voor het eerst zingt in het openbaar... is het dan ook klaar? Of kun je dan alsnog weer uh, uh, teksten aanpassen, veranderen? Ja, dat, dat gebeurt best wel, ja. We hebben ook de cd-pas opgenomen toen we, aan tijd, uh, toen we de al een tijd gespeeld hadden. En daar ben ik heel blij mee achteraf. Omdat er inderdaad nog uh, wat tekst is veranderd. En ook composities. En vooral dat het is ingespeeld. Uh, en die jongens zijn fantastisch. Dus die doen het eigenlijk... Dat, is, dat zou een eerste take zijn, zou al uh, cd-waardig hmm. zijn... Maar voor mij kost het wel heel veel tijd om de ruimte te voelen, om het, echt, om het lied echt te performen. Ja, te interpreteren echt. Te interpreteren, ja. Misschien ook wel door dat perfectionisme. Dat ik, dat ik eerst die, die controle wil hebben, dat ik weet waar in mijn lijf het zit... en welke woorden, dat ik nergens meer over na te denken. En dan kan het gaan stromen en dat kost bij mij best veel tijd. Vandaar dat het album ook pas nu is uh, verschenen. Ja. Ja. Je schrijft uh, eigen teksten, je vertaalt ook teksten of hertaalt uh, teksten. Uh, dat deed je bijvoorbeeld ook met uh, dit nummer van uh, Jack Siegel, spreek ik dat zo ja, uit? Jack en Marvin Fisher. Ja. Hier wordt het gezongen door Mel Tormees. Luister naar een kort fragment, uh, kort fragment van When Sunny Gets Blue. sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall, pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? Over crew gesproken, melt or may, when yeah. sunny gets blue. En wat maakte Thijs Maas daarvan? Als Lucy niet lacht Haar ogen grijs bewolkt zijn En de regen komt omlaag Nu de liefde is gevlogen Is het donker in haar ogen Geen man kan haar troosten vandaag Als Lucie niet lacht, dan zucht ze van betroefdheid als een gure westenwind breekt een tak en kraakt de molen, lijkt het of een alt viool een vreemde melodie begint. En ze werden licht, van hoe ze zong Lucies lach. Net zoals haar naam al zegt. Op die zwarte dag, verging die lach, haar oog op slag. Ze is Lucie niet meer echt. Maar gisteren vervaagd en nieuwe dromen groeien op de dromen van vannacht. Dus haast je, laat haar daar niet staan en druk een kus op elke traan. En raak haar aan als Lucy niet lang.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 haar aan als Lucie niet lacht. When the Sunny Gets Blue werd bij Thijs Maas op zijn nieuwe album studio... als Lucie niet lacht. Als je een bestaande tekst gaat vertalen, werk je dan anders? Of werk je ja. eigenlijk op de manier zoals je die net schetste? Nou, een beetje wel. Het is, ook, het is eigenlijk nog veel meer een puzzel dan een, een eigen tekst. Omdat je gewoon natuurlijk vastzit aan het metrum en de hoeveelheid lettergrepen en uh, het rijmschema van het origineel. Uh, maar ja, het begint met uh, bij mij met van een liedje gaan houden. Hm. Wat ik had met, zeker met deze uitvoering die je net die voorhoorde van uh, Meltormee. Of bijvoorbeeld met uh, Josephine van Taito. Dat is dan een lied wat ik ineens. Wekenlang uh, tien keer per dag draaien en dan uh, heb ik een aantal liedjes van. En dus daar begint het mee voor mij. En dan de strekking probeer te doorgronden. En uh, vervolgens de vorm doorgronden, wat gewoon een technisch iets is. En dan begint het grote puzzelen. In dit want geval die... zou je dan eerst die zin When Sunny Gets Blue, want dat is een zin die terug blijft komen. Ja. Eerst daar iets op bedenken en dan, en dan van daaruit uh, verder. Ja. Blijf je trouw aan de strekking of kun je ineens over iets heel anders zingen? Ja, dat bedacht ik me toen ik, toen ik het CD-boekje aan het, aan het samenstellen was. Uh, hoe moet ik het aan noemen? Vertaling of hertaling hoor je wel eens? Of bewerking. Ja, rot gebruikt dat, hè? Hertaling. Ja. En ik dacht eigenlijk, ja, nee, het, is, het zijn wel echt vertalingen. Uh, niet altijd heel letterlijk, maar ik, ik heb in het geval van de liedjes die ik heb gebruikt, wel de strekking echt overeind gehouden. Dus dan vind ik het eigenlijk toch een vertaling. Dus ik noem het een vertaling. Ja, want die strekking is ook waarom je van een liedje gaat houden. Ja, uh, Soms wel, maar uh, bijvoorbeeld bij, juist bij, bij When Sunny Gets Blue... is het ook echt de muziek voor mij. Omdat, ik weet niet precies wat daar aan zo mooi is. Ook de stem van Mel Tormé. Maar de harmonie en hoe dat met de melodie samenwerkt. Nou ja, gewoon de muziek eraan. Dat van, dat, ik denk dat ik daarvan ben gaan houden hier, in dit geval. Je noemt dit soort liedjes liedjes uh, die je geschreven had willen hebben. En een van die andere liedjes die je geschreven had willen hebben... is uh, One for My Baby. Ja. Als een liedje dat je ook graag nog een keer zou willen vertalen. Ja. En met die vertaling gaan we de hulp inroepen van uh, onze luisteraars. Graag. Want, uh, dames en heren luisteraars, ik uh, daag u uit. Maak een mooie vertaling van het zo dadelijk volgende fragment uit dat liedje. One for my baby. Bel ons die straks na kwart voor één door. Naar 0800 1121. Of mail naar casa En de vertaling die Thijs het best vindt, wordt beloofd met een uh, dubbel cd de CD-studio, die verschijnt komende maand. U heeft hem dus al eerder in huis, dat is helemaal exclusief. En dan ook nog uh, gesigneerd, hè? neem ik aan. Ja, graag. Afgesproken. Ja. Het gaat om dit tekstfragmentje. We're drinking my friend To the end Of a brief episode Make it one for my baby And one more for the road. Frank Sinatra, laat ik hem nog even citeren. We are drinking my friends to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. Uw vertaling is welkom op Casaluna uit Laat uw telefoonnummer daar ook even bij achter. Heeft u geen mail bij de hand, bel ons dan gewoon 0800-1121. 0800-1121. Thijs, heb je in dit soort muziek in deze stijl nu je definitieve stil gevonden? Of is dit een nieuwe fase in je carrière? Zoals genade dat uh, bij de vorige voorstelling ook was. Ja, uh, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik zou wel hiermee door willen voorlopig. Uh, zeker ook met die muzikanten. En uh, dan zou het best kunnen dat we daarin weer andere dingen ontdekken. Maar ik wil wel uh, voorlopig verder met het zingen. En, en ik denk ook wel met, met deze toon met deze stijl, ja. Mm -hmm. ja. De cabaretier is definitief ten grave gedragen. De crooner is opgestaan. Ja, ja, definitief. Ik weet het niet. Misschien komt er op een gegeven moment een, uh, een verhaal of een thema waarvan ik denk, ja, maar dat, dat moet een cabaretvoorstelling worden. Dat zou kunnen. Uh, ik, ik zie dat voorlopig nog even niet gebeuren. Je bent thuisgekomen. Ja, betreft. nou ja. ja, dat voelt wel een beetje zo, ja. ja. We praten straks uh, verder met elkaar, Thijs. Uh, je gaat luisteren naar alle vertalingen die hopelijk uh, binnenkomen. Mm. Um, het gaat dus om uh, de vertaling van dit fragmentje uit het beroemde liedje One for My Baby. Luister nog één keer We're naar Frank Lady. my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby. And one more for the road. Thijs waar ga je letten bij de vertalingen die binnenkomen? Wat vind je belangrijk? Um, dat het niet als een vertaling klinkt. Dus dat het uh, klinkt alsof het gewoon een, een originele Nederlandse tekst is. So, soms, soms hoor je het als iets vertaald is... Hm. Uh, omdat het dan geforceerd erin is gepast of, of iets dergelijks. Dus nou ja, daarop eigenlijk. En, en verder moet het natuurlijk gewoon kloppen in de rijm en in het metrum van het lied. Het moet technisch kloppen, maar het moet vooral eigen zijn. Ja, ja. Gaat u de uitdaging aan, bel ons dan op 0800-1121. Mail naar kazaluna uit En straks tegen tweeën maakte Thijs Maas bekend... wat hij de beste vertaling vindt. Misschien helpt die vertaling jou een klein beetje op weg, Thijs. Ja, je moet Thijs. even kijken naar copyright en zo, als... ja. maar goed. Dat <laughs> ja, ja, ja, dat, dat onderhandel je dan maar even ja. uit daarna. En uh, wie die beste vertaling dan maakt, voor vanavond dan toch althans... die krijgt een gesigneerd exemplaar van de CD-studio. 0800-1121 of kazaluna uit nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van de hoorspelreeks Het Bureau. En na het internationaal van 1 uur bent u weer welkom in ons Huis van de Maan. Graag tot zo. Ik ik, ik ik ik en ik. Ik ben niet alleen. Kers ja, jij? NCRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 23, 1976.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 Met koning? Hij is weg. Ach. Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik zag de auto nog aan de overkant langsrijden. De, de, de korstjespoort stegen. En, en, en daar lag hij in. En die lieve Jonas. Ja. We hadden hem nooit mogen meegeven. Maar je kunt hem toch niet bewaren? We hadden hem zelf moeten begraven. Maar hoe kan dat nou? In, in, in de duinen waar we altijd wandelen.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 Hij mouwde plotseling een paar keer heel hard. En toen viel hij om en eh, probeerde zich te verstoppen. Toen is hij de gang ingelopen. Daar viel hij neer, schreeuwde nog een paar keer en toen is hij gestorven. Erger. Hm? Ja, erg. Ik vond het erger dan toen mijn vader en mijn moeder stierven. Gek, hè? Ja.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 En je kunt ook wel eens wat werk door die twee jongens laten doen. Dan doet die ook eens wat. Die zitten tot hun nek in het werk? Nou, daar merk je anders weinig van. De ene is altijd ziek en de andere daar komt niets uit. De enige aan wie je hier wat hebt, is zien. Maar gelukkig heb je daar wel ook een goede aan. Hè? En als ik het nou zo weigeren?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 Zolang hij je nodig heeft tenminste. Ja, dat dacht ik ook. Maar je verwerpt het niet op voorhand? Uh, nee hoor. Het lijkt me heel aantrekkelijk zelfs. Goed. Als het zover komt, dan praten we erover. Uh.